George Ezra was dat met Budapest. De Zutphen uitdaging heeft vandaag een groeicertificaat uitgereikt gekregen door onze koning en koningin. En we gaan erover praten met Armijn van Roon, hij is de manager. Goedenavond Armijn. Goedenavond. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met dat groeicertificaat. Ja, hartelijk dank. En misschien eerst even heel in het kort wat de Zutphense uitdaging precies is voor mensen die dat nog niet weten. De Zutphense uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich inzet om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te stimuleren en te organiseren. Dat is een mooi volzin, maar dat doen we heel praktisch... Eh, door vragen uit het maatschappelijk veld te koppelen aan het bedrijfsleven. Dus eh, het voorbeeld van een uh, stichting die uh, heel veel uh, sociale initiatieven hier in Zutphen ondersteunt... en kantoorruimte zoekt. Nou, daar uh, zoeken wij dan bij het bedrijfsleven kantoorruimte bij. Of een voedselbank voor de, uh, een voor de voedselbank of uh, uh, juridisch advies voor een stichting die nog opgericht moet worden. Is, ja. is het vrijwilligerswerk of is het betaald uh, werk? Ik word tien uur per week ingehuurd om de kaart te trekken. Maar verder hebben wij een kleine 60 vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Die allemaal nou, een, een uur in de week erin stoppen om dat gezamenlijk te doen. Ja. Ja. En die heet dan de, de Zutphen uitdaging, maar is het landelijk? De Zutphen uitdaging is, uh, en dat is ook de reden waarom we er vandaag bij waren als, uh, als Zutphen uitdaging is uh, de werkvorm die we hier gekozen hebben... dat is de werkvorm die nu uitgerold wordt door heel Nederland. Of in ieder geval in 30 steden. Ja, dus jullie waren een soort voorbeeld eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, dat is wel mooi, omdat dat op deze manier ook zo ondersteund wordt. Ja, ja. nou, dat is heel erg leuk inderdaad. Uh, wat, wat houdt het groeicertificaat precies in? Het groeicertificaat is eigenlijk de markering van... Uh, anderhalf jaar deelnemen aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds. En uh, het groeiprogramma van het Oranje Fonds... Dat is uh, eigenlijk in het leven geroepen om sociale initiatieven... die succesvol zijn uh, op lokaal niveau... om die te kopiëren en uit te rollen naar andere steden. En worden, uh, nou, daar zijn allerlei... Uh, uh, sessies om dat goed te begeleiden. Er zijn allerlei adviesorganen uh, die daarin meedenken. Uh, zowel dus in materialen, in middelen en ook in financiën wordt uh, de Nederlandse uitdaging ondersteund om dat overal in het land uh, te doen. Voor drie jaar. En dit is het eerste jaar. En uh, nou ja, omdat Jessica af te sluiten, hebben we een groeicertificaat ontvangen. Ja, en dat was dus de reden dat, dat uh, jullie uh, hebben gekregen. Ja. Dat ja, ja, wat je net zei. We eigenlijk. mogen onszelf ook, de, dat is niet de reden waarom we hem gekregen hebben, maar de Nederlandse uitdaging mag je zelf de snelste groeier van uh, ja. het groeiprogramma noemen. En dat is wel een compliment aan Gerda, die dat allemaal invult. Ja. Gerda Geurts. Ja. Ja. ja, nou, hartstikke leuk. Um, um, ja, jullie zijn naar Den Haag geweest, uh, als ik het goed heb? Wij zijn naar Driebergen-Zeist geweest. Naar Driebergen-Zeist? Ja. Hoe is de dag verder verlopen? Hoe, hoe wisten jullie trouwens dat jullie dat groeicertificaat zouden krijgen? Daar zijn we voor uitgenodigd. Ja. Uh, en dat, hoort, uh, dat is onderdeel van het programma, of althans niet. Niet altijd, maar in dit geval wel. Um, en daar zijn we voor uitgenodigd. En uh, er mochten een aantal afvaardigingen, afgevaardigden van de uitdaging mochten daar naartoe. Ja. En uh, de dag, ja, dat is wel opvallend om te zien hoe strak het allemaal geregeld is. Vijf minuten aan die staartafel, ja. vijf minuten aan die. Ja, dat krijg je en, als je uh, met de koning en de koningin uh, ja. te maken krijgt. Hè? Dus het wordt heel, heel strak geregisseerd. Uh, maar toch op de een of andere manier ook wel heel warm. En uh, je merkt ook dat ze wel echt aandacht hebben voor de initiatieven. Want daar staan ze echt even mee, uh, mee te praten. Ja. Dus uh, ja, wat kan ik ervan zeggen? Het ja, was een dag, leuke dag. Ja, hoe is de dag verlopen? Je ging daar naartoe. Ja, we zijn eerst uh, in Almen gestart uh, met uh, omroep Gelderland achter ons aan. Die hebben op verschillende plekken hebben die uh, interviews uh, gehouden. En toen zijn we aangekomen en dan uh, is het uh, plaatsnemen in de zaal. En je krijgt wat instructies. En dan uh, op een gegeven moment komen ze binnen. Ja. En dan uh, wordt, er, uh, wordt er een verhaaltje gehouden. We hebben de, ik geloof de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft een verhaal gehouden. Directeur van het Oranjefonds. En aansluitend uh, uh, ook onze koning en koningin. Ja, en uh, ja. heb je zelf nog met de koning en de koningin kunnen praten? Nee, dat ging te snel. Wij hebben, uh, het groeicertificaat is in ontvangst genomen door de vertegenwoordiger van de Nederlandse uitdaging. Dat is Gerda Geurtsen die heeft daar dus echt even aandacht bij, uh, ook even over gesproken over wat ja. het nou inhoudt het groeiprogramma. maar dat was zo strak geregistreerd dat uh, bij de bol had het misschien eventjes gekund want ik stond praktisch naast hem, maar dan moet je er tussen worden maar ja, dat, is ook dat weer doe niet, je niet uh, he, bij de koning Nee, het gaat ook vooral om de steun die ze, die ze openlijk geven aan ons initiatief Ja, ja. ja ze zijn natuurlijk uh, en bescherm, beschermvrouwen geloof ik van het oranje fonds ja, ja. Ja, ja. Um, wat, wat betekent dat groeicertificaat nou voor jullie? jullie hebben het nou gekregen gaan jullie er iets mee doen? Nou ja, het staat eigenlijk voor het deelnemen aan het groeiprogramma. En dat is uh, het verder professionaliseren van uh, onder andere de, de overdraagbaarheid van het concept. En ook het, uh, het, het aanslingeren van uh, verschillende lokale uitdagingen. En uh, ja, er zit dus ook nog in het groeiprogramma nog, nog anderhalf jaar, twee jaar nu aan vast. Mm -hmm. En daarin uh, zal heel hard gewerkt moeten worden om dat uh, verder onze doelstellingen ook te behalen. Ja, dus zijn er genoeg Plannen voor de Zwitserse uitdaging. Er zijn heel veel plannen voor de Zwitserse uitdaging. Maar vooral voor de. Dit is vooral gericht ook op de Nederlandse uitdaging. Ja. En die uh, is heel hard aan het groeien. Uh, er was een ambitie, geloof ik, verwoord, om uh, volgend jaar een kleine 15 uitdagingen te realiseren. Maar we zitten dit jaar al op, op de nou, dik over de twintig. En dat worden er waarschijnlijk dertig. Ja. En volgend jaar stoomt dat door. Ja, ja, dus dat, dat gaat allemaal, gaat allemaal maar door eigenlijk. Dat loopt aardig, aardig hard. Het gaat heel goed volgens mij met de soort uitdaging. Ik denk dat het ook wel past binnen de tijd. Het bedrijfsleven wil graag iets bijdragen aan de lokale samenleving. Maar niet altijd via sponsoring of nee. via middelen, maar ook wel door iets vanuit expertise en vanuit kennis en ook samenwerken met andere bedrijven dat te doen. Dat iedereen een stukje doet. En dat past wel heel erg bij de politieke beweging die er is. Dat past heel erg ook bij de beweging die er zelf vanuit het bedrijfsleven is. Dus ik denk dat het nu ook echt de tijd is voor de uitdaging. Ja, dus nog uh, genoeg te doen de komende tijd. En uh, nou, we zullen bij BFM vast nog wel een keertje contact met jullie hebben om uh, er verder op in te gaan. Helemaal leuk. Nogmaals gefeliciteerd met het groeicertificaat. En Hartelijk veel succes dank. verder. Ja. En dank voor je komst. Helemaal goed.